Morgens word je wakker, met de zon over het water. Die zorgen gaan op zijn in, die bewaren we voor later. De buurman loopt te fluiten, hoor de vogels in de lucht. Ik ga liggen in mijn hangmat, en ik slaak een diepe zucht. Lekker rustig vandaag. En dan s'avonds lekker stappen, dat doe ik graag. Ik zit aan de bar met zo'n jongen, met zo'n blonde kraag Ik heb de kriebels al in mijn bloed Vandaag gaat alles echt zoals het wezen moet Ik voel me goed, vandaag Oh, de zon schijnt in mijn balkon en dat heb ik graag